een terras 1,5 miljoen. Prazo de prison. De wereld van Filemon. En dan weer het tweede uur van dit programma, waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. En de onderwerpen die we behandelen komen uit de actualiteit. Soms uit onze eigen actualiteit, maar soms ook uit de algemene actualiteit, uit het nieuws dus. Uh, we hebben ook een e-mailadres, dewereld.bnn.nl. Ben jij een Nederlander die in het buitenland bivakkeert en vind je het mooi om af en toe op Radio 1 een verhaal te vertellen? Mail dan naar dewereld.bnn.nl. Uh, we gaan het uh, dit uur hebben over boodschappen doen. Hoe doet men boodschappen in het buitenland? En we gaan het hebben over straatnamen. Hoe worden de straten genoemd in bijvoorbeeld Curaçao, Australië, Peru of Amerika? Eerst even een kort rondje langs de velden. Egon Sjebrandi op Curaçao, goedenacht. Hey, hallo, goedenacht. DJ bij Dolfijn FM, al daar. Nog wel. Er komt een, een papiermenswoord in het groene boekje, heb ik gehoord. Ja. Welkom test dat? Uh, dat is, ja, het dat, dat is wel geinig. Ik, ik, ik, ik besefte het me pas toen ik het, het, het kantenbericht las. Maar we hebben natuurlijk een aantal woorden die, die, die uit het papiermens komen... die wij hier vaak gebruiken. En die vinden wij heel normaal. Maar die beginnen dus nu in Nederland ook een beetje door te komen. Het meest bekende woord is misschien wel het woord douchie. Ja, nu, maar nu weet ik even niet meer wat het betekent. Doekoe is geld. Patas ja. is schoenen. Maar douche is, is gewoon een, een, een, een lekker wijf. Toch? Ja, de, ja douche heeft meerdere betekenissen. Het betekent oh. eigenlijk zoet. Maar het is zoet ook als in mijn douche is mijn, mijn, mijn meisje, mijn vriendinnetje, mijn liefje. Uh, douche is ook al oh, leuk of heerlijk, al oh, wat fijn. Um, het die douche is ook uh, zoet of lekker. Dus het is echt alles wat, wat er eigenlijk gewoon een beetje lekker is. Ja, uh, wat, wat leuk dat die woorden toch langzamerhand uh, overwaaien. Want doekoe is toch ook uh, Papiaments. Nee, dat is uh, Surinaams. Oh, dat is Surinaams. En, en patas, wat ik zei. Schoenen? Ook Surinaams. Oh, is ook Surinaams. Oh. Okay. En woorden, woorden die hierbij horen zijn uh, makamba. Ja. ja. Dat is de, de, de blanke op, op um, de Wat hadden we nog meer? Ook uh, woorden als choller. Het is een, uh, een zwerver. Nee, hey, ik En Nou ja, goed. ze Zij zijn een paar woorden opgenomen in het groene boekje... en dat vinden we mooi. Ja, en Dushi, dat is uh, het nieuwe woord in het groene boekje. Nou, hartstikke gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. je Zo meteen gaan we het hebben over boodschappen doen op Curaçao... en over de straatnamen daar. Ik ben erg benieuwd. Blijf hangen. Oké. Okay. Sophie Scheuders in Australië. Goedenacht. Goedemorgen. Je hebt een nieuwe baan, hè? Ga je volgende week beginnen? Uh, ja, ik begin uh, op 1 juli, dus over, niet aanstaande maandag, maar de maandag daarna. Maar oh mijn god, het heeft echt maanden geduurd. Want ik heb deze baan al sinds eind maart. Maar uh. omdat ik uh, al mijn papierwerk om moest laten zetten... en uh, omdat ik hier aan de slag ga als psycholoog. En ze hebben hier een aanklaagcultuur, Dus ik kon eigenlijk helemaal niks doen zonder uh, registratie. Mm -hmm. Maar ik ben echt zo blij. Ja, ik heb er echt mega veel zin in. En je, je, gaat, je bent psycholoog in Australië? Maar ja, dan ben ik, ja. en is dat in een bedrijf of, uh, of ga je gewoon eigen praktijk opstarten? Nee, in het ziekenhuis en um, uh, bij de afdelingen Mental Health Services. En er zijn uh, heel veel is persoonlijkheidsproblematiek. Dus uh, ik krijg wel redelijk uh, interessante patiënten, denk ik zo. Nou, hartstikke gefeliciteerd. En echt knap dat je in deze tijd een baan hebt uh, kunnen vinden in Australië. Ja, het is hier dus niet zo uh, verschrikkelijk als uh, in Europa, gelukkig, uh, qua banen. Maar um, ja, ik ben ook erg blij. En denk, uh, ja, ik heb ook echt heel erg hard gegild afgelopen vrijdag... toen ik hoorde dat ik dus 1 juli kon beginnen. Want ik denk dat in Australië... zullen, zullen ze eerder Australiërs aannemen dan, dan buitenlanders, toch? Uh, nee, dat valt heel erg mee. Oh. Maar ik ga werken, uh, werken ook een paar Europeanen. Ik geloof uh, een uh, Roemeen en een Hongaar zelfs. En uh, uh, ook Zuid-Afrikanen zijn hier heel veel... Dus daar werken er ook een paar van. En, um, maar ja, je hebt wel uh, veel meer kans inderdaad, op een baan als je uh, Australiër bent. En dan helemaal als je, van, uh, Aboriginal, als je wat Aboriginal bloed in je hebt. Dan heb je echt wel heel erg veel kans op een baan. Een soort positieve discriminatie. Ja, absoluut. Ja. Hey, zo meteen gaan we het hebben ja. over boodschappen doen. heel ander onderwerp daar. En uh, over straatnamen. Ja, nou, interessant. In ik hoop tenminste dat het interessant is, maar ja, jij hebt altijd wel iets interessants te vertellen. Dus maak me helemaal geen zorgen ja. over. Ik blijf hangen, ik spreek Dankjewel. je zo. Frederik, okay, tot zo. Tot zo. Frederik Kallen in Peru, goeienacht. Hallo. Uh, ik hoorde dat jij nogal nare ervaring hebt gehad in de stad Lima. Ja, ik woon zelf in een plattelandstad, een hele mooie stad Ayacucho, die ook heel veilig is. Ja. Maar voor onze inkopen. Uh, voor mijn werk moet ik altijd naar Lima en dan moet ik ook wel naar de gevaarlijke wijken toe. En uh, ja, ik ben twee keer uh, bijna overvallen afgelopen week. Wat naar. Dat was, uh, heel heftig, ja, dat was heel naar. Maar bijna overvallen, zei je? Ja, ik ben een paar jaar geleden ben ik overvallen met een wapen, ik denk met een mes, uh -huh. ik in een taxi zat. En uh, daar heb ik wel een beetje trauma van overgehouden. En ik ben altijd wel voorzichtig in taxis, maar door de jaren heen is dat weer weggezakt en... En nu had ik een taxi een beetje later genomen. En s ochtends was ik al gevolgd door iemand... en dan moest ik wegrennen om een uh, vinger te ontsnappen. Oh jeetje. Had ik heb de taxi gedoken en weggegaan. Ja, dus dat was fijn, zodat het niet gelukt was. Maar s'avonds zat ik hier in een andere taxi. En het was dan ook echt een, uh, een, een wijk... waar eigenlijk buitenlanders ook niet komen s'avonds. Maar ik had inkopen gedaan, het was een beetje uitgelopen... En ik zag al twee mannen kijken opeens werden we een kaart op onze auto geslagen. En iemand ging wegwezen, gewezen. En toen keek de chauffeur naar rechts en toen zag ik twee jongens op ons af komen rennen. Eén dus een van die twee had ik ook al eerder gezien. Uh, een gas en uh, <laughs> weg waren we. Maar die chauffeur was nog banger dan ik. Ik had zelf ook wel. Ik had ook wel hard oh. maar Hij uh, was helemaal zinwachtig geworden. Nou, gelukkig dat het niet gelukt is. Mm -hmm. Maar het is toch altijd ik heb het, echt een nadeel van Zuid-Amerika. Het, het is prachtig en, en de meeste mensen zijn ook ontzettend aardig... maar ja, het is wel gevaarlijk altijd daar, hè? Ja, je moet goed weten naar welke duurte je gaat en hoe ja. het overkomt. Dat je niet te veel, dat je camera daar staat en, en staat te wachten... Of rond, om je heen te kijken, maar bijvoorbeeld die Mercato centraal waar ik dus ben geweest, die is wel echt gevaarlijk. Dus daar moet je gewoon als buitenlander eigenlijk gewoon helemaal niet naartoe gaan. Je bent uh, niet heel goed uh, verstaanbaar. Je hebt een slechte lijn. We gaan even kijken of we daar zo meteen nog iets aan kunnen doen. Maar in ieder geval blijf ik hangen en dan spreek ik zo meteen... Uh, je uitgebreid over boodschappen doen in Lima. Of in okay. Peru, sorry. En over uh, stratennamen. Ja. Tot zo. Frederik Kallen, tot zo meteen. Marit de Vos in Boston, Amerika heb ik het dan over. Goeienacht. Hi, everyone. Hey, Jij hebt laatst een andere correspondent van ons opgezocht... Ja, dat was heel leuk. Uh, jullie hebben iemand in San Francisco ook soms op de radio? Ja, dat klopt. Alex? Ja, Alex. Zeker, zeker. En die ken ik toevallig ook. Dus toen ik daar was voor een congres... toen uh, kon ik dat mooi combineren met uh, persoonlijke tourguide... die hij een beetje voor me was. Dat was heel leuk. Wat leuk dat uh, de correspondenten onder elkaar ook al gaan, uh, ja, contact gaan maken. Er wordt één groot... Ja gezellig netwerk, met allemaal levensgenieters. Daar zijn we net ook achtergekomen dat de meeste mensen die we bellen... een soort levensgenieters zijn. En daar hoor jij ook wel bij, toch? Ja, dat klopt wel. Alex en ik hebben we... Alex komt eigenlijk ook van Curaçao. Dus die heeft uh, me een beetje op een hele relaxte manier... daardoor uh, door de stad uh, geloodst. En ja, we hebben er echt van genoten. Het, uh, het is een hele mooie stad, maar Boston uh, kan er zeker ook aan tippen. En we hebben nu uh, we staan nu in de finale van de IJshockey League. Dus Nederlanders... Ja, dat las ik. Ja, de hele stad staat in het teken, want er staat 2-2 in wedstrijden. De Bruins mm. tegen Chicago. Dus we zijn uh, aan de buiten dan allemaal. En het is de best of? Seven. Seven. Ja. S leuk. Zometeen gaan we het hebben over boodschappen doen in, in Amerika. Dat kan niet meevallen, weet ik uit ervaring. En we gaan het hebben over straatnamen daar. Ik ben erg benieuwd. Dus uh, ik spreek je zo. Spreek je zo. En dan gaan we uh, uh, dewereld.bnn.nl uh, even vermelden als zijnde ons e-mailadres. Ben jij Nederlander in het buitenland en vind je het mooi om af en toe iets te vertellen op Radio 1? Mail dan naar dewereld.bnn.nl. We gaan het dus hebben over boodschappen doen. Uh, we hebben straatnamen en we hebben ook muziek John Mayer. I've been some heels that hurt You should have kept my undershirt You like 22 girls in one De Ziggo Dome en de Hama staat hier in oktober. Is al uitverkocht, helaas. Uh, dit was natuurlijk John Mayer met het prachtige luisterliedje Peperdol. Radio. Radio 1. 1. Filemon Wesselink. BNM De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar een stukje van het tv-programma tv Kofnoen... waarin de dispuuttrutjes boodschap aan het doen zijn. Ik heb nu uh, drie Prosecco... Uh, chips, cheese, onion, uh, bolognese, olijven, twee pakken melba's, twee camembert, één port salu en drie brie. Jij nog wat of zo verder? Buur, Ik heb maar 20 euro hier. Ja, oh hoor. Nou, dan neem ik toch dat huismerk pauperpils, die blikjes. echt krimp, er kan geen maagd Doorgaan, hoor. Is toch maar een inzuig voor Banro? Ik bedoel, die, uh, die tikken elke engelentiek weg, joh. Maar wat drink jij dan? Ja, duh, wat jij drinkt? Wat drink jij ook drie flessen prosecco? Ah, doe maar. Ja, het mooiste onderdeel van Koef noemde de, de dispuut trucjes uh, zijn dit. Uh, ja, want onze redactrice Katelijnen uh, was uh, in Amerika op vakantie. en uh, haar viel op dat de boodschappen daar zo ontzettend duur zijn. Dat het eigenlijk gekoper is om uit eten te gaan... dan om zelf boodschappen te doen en dat thuis te bereiden. Uh, en dat deed ons uh, afvragen... hoe zit het met boodschappen doen in het buitenland? En vooral, hoeveel kost het? de wereld.bnn.nl is ons e-mailadres voor uh, als jij een mooi verhaal wil vertellen op Radio 1 en in het buitenland bivackeert... dat moet dan wel, uh, dan kan je daar naar mailen. Maar ook als je onderwerpen aan wil dragen of gewoon iets anders kwijt wil. De wereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Egon Sibrandi op Curaçao. Goeienacht nogmaals. Hallo. Radio-DJ bij Dolvijn FM op Curaçao. Uh, ben jij iemand die vaak boodschappen doet? Of doet moeders de vrouw dat? Hm. Uh, ja, eerlijk gezegd doe ik dat liever niet zelf... en had ik dat graag ge gedaan worden. Maar, ik, uh, ben... maar dat is ook de praktijk, dat, dat, je, dat je vrouw het vaak doet? Ja, dat is wel de praktijk. Hoewel ik er steeds vaker ingeluisterd wordt... om toch onderweg naar huis nog even wat boodschappen te doen. Dus dan kom ik er toch. Maar liever doe ik gewoon uh, op zaterdagochtend... alsof ik heel moe of slecht naar been ben. En daar sla ik even over. Ik merk wel... Hoe vaker ik met mannen praat die een vriendin hebben... hoe een goede man ik eigenlijk wel niet ben. Want mijn vriendin doet, echt doet nooit... Nou, mijn vriendin doet nooit boodschappen. Ik doe het altijd. Ik, ik, wow. maak ik maak me nu al zorgen over het boodschappen van morgen. <laughs> Toen mijn vrouw die ligt lekker te, lekker te pitten en uh, lekker zorgeloos te snurken. Wil je dit niet hard zeggen? Als iemand hier thuis dit hoort... dan heb ik het <laughs> Ja, sorry, sorry. Dat is, dit is wel een beetje naaierij. Die mannen onderling moeten elkaar natuurlijk wel blijven verdedigen. Je hebt gelijk. Uh, de boodschappen zijn niet duur op Curaçao? Ja, het is een beetje dubbel. Vooral toen ik het pas, dan moest ik erover nadenken. Want ik ben geneigd om ja te zeggen. Dat is namelijk, als ik de supermarkt inga en ik koop wat ik hebben wil... dan ben ik veel kwijt. Veel meer waarschijnlijk dan in Nederland. Dat was zeker een beetje op toeristen die hier zijn en zeggen van, oh, het is hier wel duur. Ja. Dat klopt natuurlijk wel, want alles moet ingevlogen of gevaren worden. Dus overal zit, zit een soort vrachtkosten overheen en nog wat invoerrechten. Mm -hmm. Dus het is, het is echt niet heel goedkoop. Nee, maar uh, ik, ik ben er ook geweest. Het viel me op als jij meegaat met het land en met de cultuur wat ze daar eten. Dan is het weer best wel betaalbaar. En dat is het dubbele eraan. Kan, er zijn hier mensen die verdienen 1500 uh, gulden per maand. en die onderhouden daar een gezin van vier kinderen van. Ja. En je kan dus, als je goed boodschappen doet, kan je goedkoop uh, inkopen doen. Ja, alleen dan moet je wel echt echte producten kopen. die bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika komen. Producten kopen die goedkoop zijn van oorsprong. Ja, Rijst is redelijk is goedkoop. Vlees kunnen we redelijk goedkoop aankopen. Kip vooral waarschijnlijk. Welke? Kip waarschijnlijk. Ja, ook. En uh, nou, zijn, ze hebben hier een soort, soort maisachtig product, wat, uh, wat ze veel gebruiken. Ja, dat, dat smaakt nergens naar, maar het vult wel en dat is echt, kost helemaal niks. Waar doe je boodschappen? Nou, ik, meestal bij, bij lokale supermarkten. Je hebt, je hebt zeg maar drie gradaties. Je hebt echt uh, supermarkten. Dat is dat. Dus we hebben een Albertijn Heijn hier. Mm -hmm. dus, maar goed, dat, dat, dat kost dan ook wel echt. Dan heb je een aantal gewone supermarkten die prima zijn. En dan heb je ook nog wel hele goedkope uh, mini Weet je, van die Chinezen die die, die, die supermarkten exploiteren. Ja. Daar kan je echt wel heel goedkoop uh, terecht. En in welke klasse zit jij? Uh, nou, ik doe me een notitie, die bij de gewone supermarkt. Dus niet die dure, dus een beetje de tussenin, zeg maar. Ik ben een tijdje uit luierigheid wel heel veel naar een dure supermarkt geweest. Want het, het, het makkelijke van daar is, daar is dat alles. Ja. Bij, bij andere supermarkten heb je gewoon nog wel eens mis, omdat het vak gewoon leeg is. Ja, als het niet is, is het niet, denken zij dan. Dat gebeurt in een dure supermarkt natuurlijk niet. Nee. Dat is wel makkelijker, doen. maar ja, het, het, het, je betaalt er wel echt voor. En jij krijgt natuurlijk zo'n boodschappenlijstje van je vrouw mee. En die moet je dan wel afvinken. En als ze dan bepaalde dingen niet hebben, dan, ja, dan, dan moet je toch moet je dan zorgen dan dat, dan dat dan je een ze andere, ergens krijgt. Ja. Ja, ik begrijp het helemaal. Nou, een duidelijk verhaal. Wel, ja, sorry? Dat hoort wel bij boodschappen doen op Curaçao, hoor. dat, hoor. Dat, en, en ik moet zeggen, dat is de laatste jaren een beetje veranderd. Met name door de komst van zo'n Albert heijn concern waardoor ook andere supermarkten beter uh, gefaciliteerd zijn geworden. Maar het is niet gek op Curaçao als je zegt... ik ga iets kopen van een boodschappenlijstje... en je moet er uiteindelijk voor naar drie supermarkten. Ja. Dat hoort er gewoon wel een beetje bij. Maar het is ook wel mooi dat je... Dat je een soort beperking hebt. Want ik, ik vind dat in, in Nederland soms best wel stress, wil ik niet zeggen. Maar ja, wat wil je eten vanavond? Je kan kiezen tussen alles. Je denkt, ja, pff, dat is wel... Als je nou gewoon hebt van ja, dat en dat is er. En daarmee moet je iets lekkers maken. Dat kan ook wel prettig werken, lijkt me. Ik vond het altijd wel charme, hoor. Dat de aardappelen op en de eiland op waren. Je ja. gewoon nergens aardappelen krijgen. Gewoon op. Nou, dat dat ik vind het wel wat hebben. Die tijd is voorbij, hè? Ja, dat is jammer. Ja, goede oude <laughs> tijd dat er nog geen aardappelen waren. Hé, hey, Egon, eh, bedankt tot eh, dusver. Zullen we hem tegenover nog hebben over straatnamen op Curaçao. Blijf hangen. Yep. Sophie Schreuders scheuders op... in Australië, moet ik zeggen. Goeiedag nogmaals. Ja, goedemorgen. Nee, je moet in Australië zeggen natuurlijk. Terwijl het wel een eiland is. Dus moet je dan toch niet zeggen op? Ik begin nu helemaal te twijfelen. Uh, ja, weet ik niet. In Australië dat bek veel lekkerder, toch? Ja, nou, je, je zegt natuurlijk in het land Australië en op het eiland Australië. Uh, ja. Maar het is ah, geen eiland, is het is een continent. Goed. Maar ja, continent ja, is ook één dus, ja, groot je eiland. Ik mag inderdaad niet zeggen eiland. Nee. <laughs> continent. Het is groter dan Europa. Hè? Ja, dat is, dat is waar. Echt? Dus in, in alle gevallen zeg ik in Australië. Ja, Sophie okay. Scheuders in Australië. Goedenacht nogmaals. Dankjewel. Uh, doe jij uh, boodschappen of doet je vriend dat? Uh, nou, omdat ik dus niet werkte, heb ik uh, de afgelopen tijd uh, boodschap gedaan. Ja. Maar uh, het is hier ook echt uh, mega duur, vind ik. Uh, je kan soms inderdaad net zoals uh, wat Katelijne zei, dat je uh, soms beter uit eten kan gaan dan zelf koken, omdat het gewoon goedkoper is. Maar dat geldt eigenlijk wel alleen voor de grote steden. Uh, want wij wonen dus echt in, uh, in een dorpje en daar is het wel goedkoper om gewoon je eigen boodschappen te doen ja, uh, Maar uh, ja, ik vind het wel echt... Ik weet niet. Ik, dus, ik vroeg me eens af. Kijk, toen jij nog met uh, je vrouw, toen jullie nog met z'n tweeën waren... Ja. Hoeveel gaf jij toen eruit per week? Boodschappen. Ja, wij, wij zijn daar echt heel slecht in, moet ik zeggen. Wij, ik koop maar wat, maar... Ja, ik denk misschien, <lacht> misschien, misschien 100 euro... Nou, ik denk wel 500 euro per maand aan, aan echt eten. Ja, ja, ja. Oh, en dat is dat uh, zeg maar dat je uit eten gaat? Zit dat erbij in? Of nee, dat lost ervan. Los ervan, boodschappen. Ja. Boodschappen. Nou, ik vind dus zo op één ding moet je niet bezuinigen en dat is gewoon boodschappen. Nee, dat doen wij dat ook nooit. Dat je lekker... Nee, ik vind echt uh, gewoon uh, lekker de dingen kopen die jij lekker vindt. En, uh, maar het is ook een luxe ja. als je dat niet hoeft te doen, hè? dat besef ik ook altijd wel. Ja, ja, dat is ook zo. Nee, dat vind ik ook hoor. Want uh, ja, ik bedoel, we hebben ook een tijdje wat minder, uh, dat het wat minder ging. En dan hadden we echt nog maar nou ja, een paar tientjes uh, over uh, mm. voor de hele week. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar ja, uh, ja, nu, uh, ja nu hebben we eigenlijk niet echt meer... Uh, maar ik heb er wel weer moeite mee om, om zeg maar meer uit te geven dan, dan nodig is. Dus uh, uh, als bepaalde producten van het huismerk echt net zo lekker zijn als van een A-merk... dan koop ik gewoon toch het huismerk. Oh ja, dat doe ik ook altijd hoor. En uh, weet je waar ik ook zo'n hekel aan heb? Dat, want ik kook eigenlijk altijd te veel. Want tussen er maar met z'n altijd. En dan altijd. Heb ik altijd over. Ja. Maar, maar diepvries. Diep ja? ja? Wat zeg je? Diepvries? Ja, diepvries. Ja, ik vries het altijd in... En, uh, maar dan uiteindelijk kom je toch altijd nog wel dingen tegen... die dan voor onbepaalde tijd in de vriezer hebben gelegen. En dan denk je, nou, kan ik dit nog eten? Wat is het? En dan gooi ik soms wel eens wat weg. Oh, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, ja, ja ik, ook, ik ook. Maar je doet het vaker dan je lief is. Toch altijd weer. Ja, echt. Hè? En dan ja. denk ik, oh mijn god, daar gaat weer... Uh, ja, wie kan ik dit geven? Of, uh, of daar gaat uh, 15 dollar of zo. Ja. <laughs> doe, jij, doe jij boodschappen in de supermarkt voornamelijk? Uh, ja, ik doe altijd uh, boodschappen in een supermarkt. En wat heel erg relaxed is hier... Ze hebben dus voor... Um, in Nederland hebben ze allemaal van die biologische supermarktjes en dat soort dingen. Hier is het gewoon allemaal in één supermarkt. Dus je hoeft niet, als je, weet ik, als je een allergie hebt of zo... Mm. Dan hoef je niet naar een andere supermarkt. Dus dan koop je dat allemaal gewoon bij dezelfde, bij dezelfde toko. En zijn het ook echt en, die uh, megagrote dingen, zoals bijvoorbeeld ook in Frankrijk? Ja, ja, ja. Echt uh, mega grote supermarkten, ja. Uh, ze zijn echt heel erg groot. Je raakt erin verdwaald. Mm -hmm. uh, en uh, wat ook is. Oh ja, maar als je alcohol wil kopen, dat verkopen ze dus niet in de supermarkt. Dan moet je apart naar de naar de Oh ja. Nee, daar maak je dan dus ook weer is... echt een uitje van, van: alcohol kopen. Het heeft ook wel wat, toch? Ja, ja, ja, absoluut. absoluut. Maar voornamelijk absoluut. kan je dus alles in die grote supermarkt halen. En, en... Ja, ze hebben alles. Waar ik altijd wel gek op ben, en dat heb je bij mij in de buurt ook heel veel. van Die, van die kleine speciaalzaakjes, zoals een poelier en een aparte slager en een groenteboer. Heb je dat daar ook? Uh, ja, dat heb je hier ook. Helemaal in het uh, kleine, dat heb je hier wel, ja. En uh, ik vind ja, het vlees, als je naar de slager gaat, is wel altijd een tikje goedkoper. Goedkoper. Um, uh, nou, bij ons niet ja, je, hoor. Ja, als je naar de slager gaat. Ja. Echt? Ja, ik weet echt niet. Ja, het is iets goedkoper, ja. ja We hebben de vleesjuwelier. Bij, bij ons betaal je echt helemaal schil. Dan heb je echt een klein, ja, klein stukje biefstuk voor, voor 30 euro of zo. Ja, maar daarom gaan al die, uh, die groenteboertjes bij jullie allemaal failliet. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, hier niet. Hier zit echt wel. Uh, maar mensen die gaan ook echt. Ik bedoel, ze houden hier natuurlijk. Voornamelijk de slagers houden hier natuurlijk van barbecuen. Dus die slagers die worden echt wel goed onderhouden hier. Ja. Daarom kunnen ze het ook veroorloven om gewoon uh, goede prijzen te geven. En zometeen moet oh, je je vriend dus ook uh, op de boodschap uit kunnen sturen... voor een boodschap. Ja, heel relaxed. Ja, nou, nou, als nee, hij, dat hij doet het doen. ook. Hij is heel goed. Oh, Oké, okay. nou dat is fijn om te horen. Dat is geruststellend. als je het vraagt dan doet hij het gewoon. Ja. Hé, hey, Sophie, uh, tot, uh, dusver, uh, tot zover over boodschappen. Zometeen gaan we het hebben over straatnamen in, uh, in Australië. Hoe die klinken ja. en uh, ja, waarna de straten dat genoemd master, zijn. Hoor. Ja. Ja. Nou, ik ben ja, het ik wel. Nou, we gaan het zo meteen uitgebreid over hebben en ook waarom het zo lastig is. <laughs> Tot ja, zo. Okay, Dan gaan we eerst even Tot luisteren zo. naar wat feitjes over boodschappen doen uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Indonesië wordt de duurste koffie gemaakt. Kopi Luwak. Hiervoor betaal je 160 dollar en dit heerlijke kopje koffie wordt gemaakt van de door een katachtige uitgepoepte koffiebes. In Nederland schijnt een Nivea-creme, die ouderdom tegengaat... per kilo een van de duurste boodschappen te zijn. In Luanda vind je de duurste stad van de wereld, namelijk Angola. Nederland staat op de vierde plek waar benzine het duurst is van de hele wereld. De wereld van Filemon. We gaan naar Peru, daar zit Frederik Kallen. Nogmaals, goedenacht... Hoi Philemon. Jij werkt daar en uh, woont daar met straatkinderen. Uh, de ja. boodschappen zijn wel duur in Zuid-Amerika, Ja, maar um, nou, ik woon dus in het plattelandstadje en daar valt het wel mee, omdat wij altijd naar de grote markten gaan. Mm -hmm. En dan krijg je echt gewoon. Uh, ik woon met er uh, wonen vier straatkinderen bij mijn huis. En dat zijn uh, jonge mannen nu, tussen uh, 15 en 21 jaar. Dus die eten heel veel. Dus ik ga altijd naar de hele goedkope grote markten. En daar kopen we kilo's, kilo's, kilo's heen. En daar proberen we dan een week mee te doen. Maar meestal nou een dag of uh, drie is of vier is alles op. Maar het valt dus wel mee. Um, in vergelijking met Nederland in elk geval is er een groene versie. Groente en fruit is heel goed betaalbaar. Maar je denkt, Peru is niet een rijk land, dat het dan heel goedkoop is. Zoals bijvoorbeeld in, in, in Azië. Maar dat is echt niet zo, hè? Nee, dat is helemaal niet zo. Want er zijn ook heel veel mensen... Euh, nou, wij hebben een stichting, een fondswerf. En dan zeggen mensen... Oh ja, maar met 50 euro kun je toch iemand aannemen als leraar of zo. Maar de 50 euro kun je echt niet over leven. Uh, betaal je nog niet eens je huur van je huis mee. Dus het, het leven is best duur hier. Als je dat vergelijkt met, met inderdaad Azië of sommige landen in Afrika. Maar uh, als ik het vergelijk met Nederland... dan de, Kijk, maar de producten die van het land zelf komen, die van het platteland komen, zijn heel goedkoop. Maar de producten die geïmporteerd worden, zijn dan weer echt heel duur. En wat is bijvoorbeeld heel duur? Bijvoorbeeld, ik heb net een pot chocoladepasta in Lima gekocht. Dus als ik in Lima ga, dan neem ik dan lekker spulletjes mee die ik gemist heb in Ayacucho. En een chocoladepasta kost dan 6 of 7 euro. Maar het is ook hartstikke slecht, chocoladepasta. Wat zeg jij? Het is ook hartstikke slecht. Om iets te koop wat geïmporteerd is, bedoel je? Nee, chocoladepasta is hartstikke slecht. Mijn dochter mag het <laughs> alleen op zondag. <laughs> ja? <laughs> ja moet je dat ook helemaal niet kopen. Dat is ik heel erg lekker. <laughs> ja. En wat is nog meer heel duur? Um, uh, nou eigenlijk alles wat geïmporteerd is... Dus niet van het land zelf komt. Maar ik vind zelf heel duur... om hier heel erg gestegen de prijzen om uit eten te gaan... En dan ook weer om speciaal te eten, bijvoorbeeld in Lima... sushi wil gaan eten. Dat is ook extreem duur. Uh, of vallen of zoiets waar niet veel van te krijgen is. Nee. En wat ik opvallend vind hier, is wat je in Nederland niet zo ziet... ...is dat de prijs heel erg schommelt. Dus de prijs van de kip kan echt 2 euro duurder zijn de week nadat je... of ...in plaats van de vorige week, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus je moet echt heel erg kijken wat, wat de, dag, de dagprijs is van alles... Ja, ja, inderdaad. En voor vis die komt hier alleen op zaterdag ver binnen. Dus dan gaan we altijd uh, groot vis inkopen voor de week. Maar dan staan we daar en dan soms is de vis zo duur, of bepaalde vissen die wij uh, lekker vinden, is dan zo duur dat je ja, dat je besluit om maar. Uh, gehak te gaan kopen of wat meer vegetarisch te eten. Deze week. Maar ik hou er wel van, van dat systeem. Want wij in Nederland gaan natuurlijk thuis, pakken wij keurig ons kladblokje en dan gaan we een boodschappenlijstje maken. We gaan verzinnen wat we ja, willen eten en dat gaan we allemaal kopen. Maar daar ga je, kan het beste gewoon naar de markt gaan en daar pas bepalen van, ja, wat is het aanbod, dat gaan we eten. Ja, ja dat doe ik altijd. Dan weet je ook, die komt altijd seizoensproducten. En uh, je kijkt ook, gewoon, zijn de asperges deze week uh, lekker vers of niet? Of de champignons zijn ze nog niet, uh, niet uh, donker of dus nee. En dan besluit je dan daarna wat je gaat koken. En ja. je, je wordt daar zelf creatiever door, want je hebt wat combinaties die helemaal niet kloppen of zo. En dan ga je lekker zoeken naar recepten en maak je gewoon allemaal nieuwe dingen. Misschien is volgende week de chocoladepasta wel heel goedkoop. Wat zeg je? Misschien is volgende week de chocoladepasta wel heel goedkoop. <laughs> Dan vijf ja, moet je dan heel oh. veel kopen, ja. Hey Frederik... Ja, nee, nee, de ex, de, alles wat geïmporteerd is, blijft helaas dier. Oh, oh, dat schommelt dan niet. Nou, dat is wel weer jammer. Hey ja. uh, uh, Frederik, blijf hangen. Zometeen gaan we nog hebben over straatnamen in, uh, in uh, Peru. En ik ben benieuwd hoe die, hoe die klinken. En uh, waarna de straten vernoemd zijn. Is goed. Blijf hangen. Marit de Vos in Amerika, nogmaals goedenacht. Hé... Hey. Jij bent een geneeskundestudent al daar. Ja. Uh, yes. Doe je vaak boodschappen of eet je vaak in de Mensa? Uh, nou, ik werk in een ziekenhuis en daar is wel een, een cafeteria aan. Maar ja, niet echt heel gezellig dat je al... Um, laag plafond, donkergrijs, uh, beton om je heen. Nee, hey, wat grappig. Tekenhuis. Dat lijkt precies op onze yeah. kantine hier in het NOS-gebouw. Nou, misschien is je daar naar, uh, om naar ontworpen dan... <laughs> Het is echt heel deprimerend. Ik snap niet dat mensen daar iedere dag gaan zitten lunchen. Dus ik probeer meestal inderdaad of iets te halen en naar buiten te gaan. Of je ja, boodschappen zeg maar, vanuit huis mee te nemen. Maar het is bizar duur om gewoon gezonder te leven dan, uh, ja, dan de gemiddelde Amerikaan. Ja, dat, en, en soms ook echt moeilijk, hè? Ik kan me ja, voorstellen, in ook... Boston kan je nog wel dingen krijgen. Maar dus, ik ben wel eens een steden in Amerika geweest waar je gewoon geen supermarkt kon vinden. En er wonen dan toch ja, ik... iets van honderdduizend mensen. Dat was vorige week in een heel klein dorpje in Maine. Zo mm -hmm. uh, staat hier het noorden van Boston. En uh, ja, dat was echt heel bizar om te zien... dat er een heel klein dorp met een paar huizen... wel een hele grote Burger King, Kentucky Fried Chicken... en Dunkin' Donuts heeft mm -hmm. op een rij. Ja. Maar geen super... of weet ik veel, slager. Dat is gewoon eigenlijk niets anders. Dus die mensen die zijn gedoemd om, om dik te worden... of om ja uh, een auto te... Ja, het is gewoon duurder. Ja. Dat je een uur gaan rijden. En de supermarkt is niet goedkoop. Wat ik ook heel raar vind. Waarom ze niet gewoon uh, melk en kaas en brood. Gewoon voor Nederlandse prijzen. Van spreken. Weet je wel, kunnen aanbieden. Nee. Ja. Het is echt bizar dat je dus. Veel, echt veel goedkoper uit eten kan gaan. Vooral als je naar de McDonald's gaat. Van andere fastfoodketen. Dan dat je bij zo'n supermarkt eten gaat kopen. Want dat is echt schreeuwend duur. Ja. Ja. Het is schreeuwend duur. En, maar wat wel heel opvallend is: de supermarkten die er zijn. Die, die zijn ook anders dan bij ons in Nederland. Ze, zijn, ze hebben ook een, een warm buffetbar en een saladebar. En mensen gaan dus naar de supermarkt ook om te eten. Om uit eten te gaan. Dus uh, je ziet ook in heel veel supermarkten tafeltjes met mensen... die of ontbijt of lunchen of avondeten daar. Het gaat de hele dag door. Ja. Hey, en uh, biologisch eten, dat raakt ook steeds meer in, in, in de mode, hè? Ja, je, je hebt hier veel van die um, grote ketens die opkomen. Whole Foods is er een van... En, ook wel Trader Joe's, het zijn allemaal een beetje hippie-achtige supermarkten. En Whole Foods verkoopt niets dat uh, artificieel is. Dus alleen maar uh, uh, alles uh, ja, ligt dan ook um, gesorteerd op hoe goed het dier verzorgd is. Bijvoorbeeld bij vlees of um, hoe biologisch een product is. En glutenvrij en al dat soort dingen. staat allemaal heel, heel erg uh, ja, hoog in het vaandel bij Whole Foods. ja je had ook hele grappige Nederlandse delicatessen gevonden. Ja, ja ik kwam <lacht> laatst een, een, een wijn tegen. Een Dutch chocolate wine. En uh, die werd daar helemaal aangeprezen met een molen en tulpen. Alsof het, uh, <lacht> uh, sowieso als of chocolade onze Nederlandse delicatessen is. <lacht> en wijn? Uh, alsof wij heel vaak rode wijn gemengd met chocoladesaus drinken. Dat lijkt mij heel vies. En, en, en, en heeft het ook echt de uitstraling van een Nederlands product met een uh, met tulp of een molletje of zo erop? Ja, ja, Dutch chocolate wine. En dan zie je allemaal mensen op klompen. En uh, alsof het bij ons uh, <laughs> een, een landelijk uh, nationale trots is. Maar hoe, ik vind dat altijd zo hoe, bizar. Hoe ontstaat dan zoiets? Gaat dan iemand bedenken. Ja, het moet een beetje een Nederlandse uitstraling ge geven, Maar ja, ik heb die chocolade bijna eenmaal liggen. Dus nou ja, ik plak dat etiket er maar op. Want uh, Nederland heeft misschien wel een goede naam in Boston. Ja, Nederland heeft, heeft volgens mij gewoon... Dit was zoals in een andere staat dan Massachusetts. Dus ik, ik denk gewoon Nederlandse producten goede naam hebben. Overal verpoken uh, Gouda, ze Gouda, kaas en... Uh... Keto 1 en Heineken is ook heel erg uh, hip. Dus uh, misschien dat... Uh, ze hebben zelfs sigaretten met uh, Rembrandt erop. En dan staat er Dutch Masters. Oh, ja. Dan zie je al van Nederlandse dingen ook. Dus ik denk dat als je een soort van iets oud traditioneels van maakt... en dat heeft Nederland natuurlijk meer dan Amerika... Ja. dan verkoopt het goed. En dan denken mensen dat het uh, heel erg uh, authentiek is. Er is echt een uh, bakkertje thuis uh, <laughs> gemaakt. Grappig, grappig. Hé yeah. hey Marit, zo meteen gaan we ja. het hebben... Over uh, straatnamen in Amerika. Uh, nou, dat kan heel erg met nummers gaan. Maar misschien zijn er ook wel mooie, mooie voorbeelden van, van, van echt mooie straatnamen. Dus ik ben benieuwd. Blijf hangen, daar kom ik zo bij je terug. Dan gaan we eerst even naar uh, Shaka Khan. Het was natuurlijk Shaka Kaan met Eend Nobody. In Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Ja, en we zijn alweer toe aan ons laatste thema. En daarvoor gaan we eerst luisteren naar een liedje... over de meest bekende straat in Nederland. Zeesamstraat. Het is al begonnen hoor. Zou wel een beetje opschieten. Laat je speelgoed staan. Schuif gezellig aan. Voor Sesamstraat. Voor Sesamstraat. Ja, nou, je hebt het vast wel eens gehoord: Sesamstraat, Van de bekende kindertelevisieserie. Die uh, nog steeds elke avond wordt uitgezonden. Eh. Uh, door onze reizen in het buitenland zijn wij ons af gaan vragen... waar komen nou de straatnamen vandaan in het buitenland? In Nederland zijn we gewend om straten te noemen naar bijvoorbeeld schilders, politici... Eh, mensen die iets betekend hebben voor onze maatschappij. Eh, zo heb je in Almere bijvoorbeeld de Suske en Maar hoe zit dat in het buitenland? Hoe worden straten daar genoemd? Dat ga ik het laatste eh, half uurtje... Klein half uurtje, nog 16 minuten, gaan we dat uh, uitzoeken. Uh, we beginnen onze zoektocht in Curaçao. En ook op Curaçao. Er zit Egon Sibrandi, die is DJ bij Dolfijn FM daar. Nogmaals, goeienacht. Goeienacht. Uh, hoe heet de straat waar jij in woont? Uh, ik woon nu op de Kaya Picaron. Dat klinkt, dat klinkt wel gelijk gezellig. Maar waar ik nu op bezoek ben, is nog veel leuker. Ik ben nu bij Curaçao's uh, uh, bij vrienden. vrienden van mij op bezoek... En die wonen op Nabijvetter, Kaja D. Dat klinkt weer iets, iets, ja, hoe zeg je dat? Iets zakelijker, of niet? Ja, het is, nou, het is wel heel grappig. De wijk heet Nabij Vetter, zo heet De Wijk. Ja. Uh, de straten hebben nog geen namen. Je hebt hier heel veel gebieden die ontwikkeld worden, uh, zeg maar, door particulieren. En dan, dan krijgen we de wegen krijgen nog geen naam of misschien een letter. Mm -hmm. Dus ja, dit is De Wijk Nabijvetter. Ligt vlak achter kwartje. <laughs> en de straatnamen hebben gewoon nummers, uh, letters. Maar moet die straat ooit nog een, gewoon een normale naam krijgen of blijft die het? Nee, er is een soort van, van regel. Er moet zoveel procent moeten dan bebouwd en, en, en straatlantaarns. En dan als laatste dan komt de, de, de, de straatnamencommissie en die gaat dan straatnamen uitdelen. En die bedenken tegenwoordig, dat is wel leuk, ook veel woorden in het papiment gebruiken ze. Want je hebt daar ook veel straten met een echte Nederlandse naam? Ja, je hebt gewoon de Nijmegenstraat of de Arnhemstraat of de, de Chinaweg. Je hebt echt hele Hollandse namen. Saturnestraat, weet je, een, een wijk met alleen maar uh, uh, van die hele holachtige dingen. Ja. Het kan heel saai zijn. Je kan echt een hele Hollandse straatnaam hebben waarbij het niks Caribisch klinkt. Nee. Maar je hebt ook hele leuke. Ik vind Kaya Broeder Nan de Bracapouti altijd wel bijzonder. <laughs> Kaya Broedernam de Bracapouti? Ja, <laughs> broeder Nandi Brakapotti, dat zijn de broeders van Brakaput. En ja, dat was, vroeger was dat, zeg maar, die woonden daar blijkbaar. Dat lijkt me wel Bracaput leuk dat, dat als mensen gaan vragen van wat is je adres... dan verheug je je op om dat te zeggen. De kaya broeder Nandi ja. Brakapotti. Ja, soms wel... Soms niet. Kijk, het is natuurlijk ontzettend leuk om uit te leggen... maar als je het moet invullen op je, al je aanvraagformulieren is het een hoop geschreven en uitgelegd. Ja, dan word je gek. Hey, en ik heb ook gehoord dat uh, sommige uh, straten en vooral adressen... gewoon nog een kavelnummer hebben. Ja, dat is, wat ik net vertelde, zijn er zijn dus heel veel wijken die worden ontwikkeld. En totdat um, alles ontwikkeld is, zijn er straatnamen nog nummers. En dus krijg je zeg maar gewoon een kavelnummer. Hè, want ze worden gewoon opgedeeld in kavels. Um, en dat duurt soms zo lang dat, dat mensen eigenlijk liever hun kavelnummer houden... dan dat ze uiteindelijk hun straatnummer gebruiken. Iedereen is ja, gewend ja. dat jij woont op kavel 329. Dat... Ja, maar het kan soms een paar jaar duren. Hè? Dus als jij een paar jaar lang al je adressen gewoon altijd kavel 300 schrijft, ja, dan ja, waarom zou je dan op een gegeven moment daar uh, huisnummer 12 van maken? En dat is als het op een gegeven moment een Suske en Wiske plantsoen wordt. Dan, dan raken mensen toch in de war. ja. Die je echt in Almere hebt, hè? De, strip, de stripbuurt. Denk dat wel de, vind ik wel bijzonder, ja. De bekendste straatnamenbuurt van Nederland. Ja, daar heb je echt de Donald Duckstraat en de Mickey Mouselaan. Dat, dat heb je daar maar allemaal. Als je, dan, als je dan aangehouden wordt en, en, je, en je zegt ja. van... Ja, sorry, ik woon op de Donald Ducklaan. Ja, dan moet je dan heel serieus zeggen Donald Ducklaan 2A. Dan mag je nog hopen dat je, dat je een naam hebt die niet een klein <lacht> beetje grappig is. Ja, dat je net Dagobert heet, Ja. <lacht> Nee, dat is, ja, ik vind het ook belachelijk. Maar je hebt het echt in, in uh, Almere. Maar daar uh, heb je dus aan de ene kant hele mooie namen... en aan de andere kant hele saaie namen die dan echt uit Nederland komen... zoals de Nijmegenstraat of de Saturnuslaan. Ik vind het zelf eigenlijk het leukste toch... om op, op een straat te wonen die een beetje Caribisch klinkt. Ik vind het toch niet leuk om te zeggen van... Uh, stuur mij maar een kaartje naar de Arnhemstraat. Of nee, dat kan dat ik kan me niet voorstellen. Egon Sibrandi, uh, werkzaam bij... Dat is wel een mooie naam, Dolfijn FM. Als je dan toch een radiostation hebt op Curaçao, noem het dan Dolfijn FM. Uh, ontzettend bedankt voor je, voor je verhaal deze, deze nacht. Oké, okay, fijne nacht nog. En een fijne dag daar op dat mooie Curaçao. Thank Sophie you. Scheuders in Australië, goedenacht. Hallo? Ja, daar ben je. Hoi, ho ho ja, ik ben er. Ja, oh, ja, ja. goed zo. Hoe, hoe heet jouw straat? De straat waar jij woont? Mijn straat heet Morris Avenue. En wie, is, wie was dat, Morris? Uh, nou, dat weet ik niet. Maar een van mij heet ook Moors van achteren. En toen vroeg ik het aan haar. En <laughs> ik had eigenlijk geen idee of er bekende Moors waren. Nee. Maar, uh, maar het staat uh, ja, ook niet onder op de straatnaambordjes. Want in Nederland heb je dan altijd heel kleine onderstaan oud-politicus of oud-toneelschrijver. Maar dat heb je daar dus niet. Ja, klopt. Nee, in Nederland maak ze er echt werk van. Hier is het gewoon... Uh, het is echt heel erg plain... Dus uh, je hebt hier de George Street of de Pitt Street of de, weet je wel. En, dan, en, en die straten die lopen ook allemaal echt mega lang door. Dus die lopen bij wijze van spreken uh, uh, van de ene kant van het land naar de andere kant. Nou, nah, nee, niet zo ver, maar wel ver. Mm -hmm. En um, uh, waar ze op eindigen is elke keer anders. Want je hebt avenues, je hebt roads, je hebt streets, je hebt... Uh, zijn nog ook vaak op kloos en dat betekent dat er aan het eind van de straat dus gewoon een doodlopende straat oh ja Jongens, het ja met ik veel en uh, heb je oh, en, en, en en wijken zoals, zoals de planetenwijk of de, de bloemenbuurt heb je dat daar ook ja dat heb je ook maar um, na nou, niet zo niet zo veel het is wel zeg maar dat het dan echt een cluster is van uh, straatnamen van bekende mensen mm. Maar het is niet dat je dan zegt: hé, uh, hey, ik loop even naar de schildersbuurt of zo. Nee. Dat hey, en ik hoorde dat, de, dat er een straat is vernoemd naar de opa van je vriend, klopt dat? Nee, ja, naar de oom. Naar de ja, oom van is. je vriend. Want dat ja, was hij. Ja, ja, ja. En, en wat zeg je? Wat was hij? Hij was. Uh, uh, of hij is, hij leeft nog. Oh. Hij is een uh, bekende rugby speler hier. En dus tijdens zijn leven is er nog een, een straat naar hem vernoemd. Dat is wel een hele grote eer. Ja, dat is wel best wel een eer, hè? Ja. Ze... Het lijkt me sowieso wel vet om te bedenken, want zij hebben niet zo'n veel voorkomende achternaam. En, uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Want hoe heet de straat? Oh, ja. ik voel me af. De, de straat heet Lazarusstraat. Lazarus? Ja, dat is zijn achternaam. <lacht> oh, oh ja, en is het een mooie straat? Want dat zou je dan net weer zien, dat het een hele, hele lelijke straat is. Nou ja, het is gewoon een uh, straat in de Nieuwbouwijk, dus het is best een mooie straat. Best een oké straat. Ja, ja, Hé, hey, dus en wat okay, vroeg jij je ja. af? Uh, ja, of er een wesselingsstraat is in Nederland. Uh, nee, ik heb ja? nog niet... Nee, nee, nog, no nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Maar ja, er, nee, er zijn ook niet zoveel hele bekende wesselings, dus... Nee, dat is een beetje jammer. Ja, dat is een beetje jammer, ja. Maar, en de ja. Filemonstraat bestaat ook niet. Maar wellicht, als ik echt aan de weg blijf timmeren... en dingen doe die echt iets betekenen... dan, dan komt er misschien ja. ooit wel een, een Filemon... Ik zou tevreden zijn met een steegje, hoor. Filemonsteegje. De Filemonsteegje? Ja, ja, dat klinkt wel. Als er maar niet te veel gepist wordt, dat vind ik dan wel weer jammer. Als er maar niet te veel gepist wordt is een steegje. Nee. <laughs> hey, Sophie, of als of er andere dingen gedaan. Ja, nee, het nee, nee, nee, moet gewoon een nette steeg zijn. Hé, hey Sofie, ja, bedankt ja, nee. voor je bijdrage deze nacht. We moeten snel verder, want we moeten ook nog naar de Zuipservice. Oh ja, oké. Okay. Nou, dus... helemaal top. Hey, en veel plezier in uh, Frankrijk, ja. Ja, dan ga, ik ga naar de Tour de France, dat weet je. Je bent goed op de hoogte. Dank je wel. Ik, ik heb er ja, ontzettend hè? zin ja, okay. in. Ik ga het al even ja, nou, het aanmoedigen voor je. Ja, oké, okay, moet je doen. Fijne nacht. Hoi. Dan okay, gaan, we even, hoi. gaan we even luisteren naar wat feitjes... over straatnamen uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Schotland vind je de kortste straat ter wereld. Deze straat is 2,6 meter en er is maar één adres, namelijk een pub. In Japan hebben, met uitzondering, de meeste straten geen straatnamen. In Buenos Aires in Argentinië vind je de breedste straat. Deze is maar liefst 91 meter breed. In Canada vind je de langste straat, de Ontario Street... Deze is maar liefst 1896 kilometer lang. De wereld van Filemon. En wij gaan helemaal naar Peru. Daar zit Frederik Kallen. nacht nogmaals. Hoi. Hebben alle straten in Peru een naam? Hey, ja, alle straten hebben een naam. Je ziet wel zo dat in de buitenwijken zeg een de sloppenwijken de meeste mensen geen echt adres hebben. Dus ze weten vaak hun straatnaam of niet. Ze dus noemen de wijken, die zeggen dan tegenover het postkantoortje of zoiets. Maar alle straten hebben wel officiële naam. En in, in Peru worden die heel vaak genoemd, of in ieder geval de stad waar ik woon... Mm -hmm. naar uh, wijken, bekende wijken bijvoorbeeld in Lima, zoals Callao en zoiets. Maar uh, vooral de meeste straten hebben namen van... Uh, ja, hier is de laatste strijd tegen de, tegen de Spanjaarden gevoerd. De laatste strijd in onafhankelijkheid van heel Zuid-Amerika. Oh. En de generalen uit, uit Venezuela, uit Argentinië die allemaal meevochten... En de Peruanen, die hebben, daar, uh, die hebben straatnamen gekregen. En eigenlijk in elk stad zie je dezelfde namen terugkomen. Hey, en jij zegt, in, in die sloppenwijk heb je niet echt een adres. Maar kan je, als je in de sloppenwijk woont, kan je, uh, jezelf wel, uh, kan je daar wel brieven naartoe sturen? Hoe, hoe werkt dat dan? Nee, dat, is dat, nee die, uh, dat wordt dan vaak afgegeven bij het postkantoor bijvoorbeeld. Omdat ze niet duidelijk, zijn hebben ook geen huisnummers op het, op, het, uh, op het huis staan... Er wordt hier sowieso heel weinig post gestuurd. Alleen uh, post voor, uh, voor bedrijven en zo. Maar, maar je, je hebt dan gewoon echt geen... Want die sloppenwijken, ik ben veel in sloppenwijken geweest in, in Zuid-Amerika. Dat, ja, dat zijn toch echt... Echt huizen waar gezinnen wonen, waar winkels zijn. Maar je, je ja. een pizza bezorgen kan dat niet. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar je, je, hebt, je hebt gewoon geen adres. Nee, je hebt er geen adres, maar wat dan kan als de pizza dan bezorgd moet worden, wat, wat heel gevaarlijk is s'avonds in, in de wijk, in de meeste wijken hier, maar dan uh, zou die afgeleverd worden bij, bij de winkel, zeg maar, op de hoek. Uh, tegenover de arco, tegenover de boog of zoiets. Uh, dus. Uh, Weet hun adres wel te omschrijven, maar ze hebben geen vastadres meer. Nee, nee wat, wat bizar eigenlijk. En die mensen ja, die staan ook gris, niet geregistreerd. Leven, hè? Ja. ja want die mensen staan ook niet echt geregistreerd. Die, die, die, die zijn er dan bijna ben, niet in zo'n land. Ik heel veel kinderen van ons uh, niet eens een echte identiteit hebben. Hè? Dus niet geregistreerd staan nergens. Dus die leven wel, maar uh, hebben geen uh, bewijs dat ze leven. Hebben, geen naam. hebben wel een naam zoals genoemd worden, maar uh, niet uh, geregistreerd. En, en, en als, je, als je wil, kan je dat wel laten registreren? het ja, dus kost wat weer geld? Je moet je kinderen laten registreren. maar wat we heel vaak zien bij onze kinderen bijvoorbeeld... Um, de straatkinderen de vader, waar, waar jij mee werkt? Ja, ja, ja met, met, met straatkinderen. Dat de vader bijvoorbeeld dronken was of het kind geboren wordt. En dan wordt dat uitgesteld, de registratie. En dan wordt het gewoon twee jaar later of, of drie jaar later was het kind geregistreerd alsof hij geboren is op die dag. Ja. Wat ook een grap is, want die vraag naar straatnamen... Sorry, we gaan even naar een spookrijder. Pardon. Oh ja.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 En we hadden het over het feit dat je daar kan wonen... zonder dat je echt een adres hebt, met name in de sloppenwijken. En uh, dat heeft nogal ra rare, gekke consequenties. Want jij vertelde over de straatkinderen die bij jou in huis woonden. Mm -hmm. uh, en ja, veel wat... van onze kinderen ze wonen maar een paar bij mij thuis. En de rest woont uh, of op straat of bij hun ouders of bij hun familielid. Um, die worden vaak niet geregistreerd of veel later geregistreerd. En, ik vind het zo opvallend dat ze een straatnamen. Ja, die zijn natuurlijk wel ook officieel. Dan zijn ze heel onorigineel. Want in elke stad zie je precies dezelfde straatnamen. Maar in de kindernamen zijn ze wel heel origineel. Want uh, we hebben ook in onze wijken uh, hele vreemde namen voor de gezin. Uh, die vader uh, begon met het eerst, eerste kind. Dat, dat heet Eerste uh, als voornaam. Het tweede kind heet gewoon echt Tweede. Dat is gewoon een hele luie vader. Kinderen. Ja, ja, en, en ja, weinig liefde voor, denk ik dan. Ja, maar ik we ook. hebben ook uh, voornamen als uh, Barack Obama. En dat zijn de voornamen. Er komt dan Barack Obama en daarna de twee uh, totaal uh, Spaanse achternamen. En Bin Laden en Hitler, Julio César hebben een aantal. Oh, bizar. Ja, ze ja, ja, uh, zijn nu ermee bezig om ook wel... Uh, die ouders ook wel echt te verplichten andere namen te geven. Ja. De kinderen daar later heel erg mee gepest worden. Maar de, de straatnamen die zijn dus uh, niet zo uh, origineel... maar de namen die ze hun kinderen geven daarentegen... die zijn vaak heel bijzonder. Ze zijn heel bijzonder. Ja. Dankjewel Frederik Kalle in Peru. Graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Dan gaan wij als laatste naar Marit de Vos in Amerika. Goeienacht, we hebben nog weinig tijd. Nou, ja, en... dat zie ik. Ja, in Amerika weten we ook al een beetje de straatnamen. of zijn vaak nummers ook, hè? Ja, heel origineel. En soms zelfs twee in dezelfde stad, maar naar een andere wijk. Dus dan moet je opletten als je een taxi bestelt... die ja. de wijk specificeert. Hé, hey, uh, we, we hebben in uh, deze uitzending, uh, in, in dit programma... ook altijd een drankje wat we behandelen. En daar hebben we ook een jingeltje bij. MUZIEK ja, daar ga ik helemaal vrolijk op blij van. En uh, ja, we hebben eigenlijk het meest gedronken bier ter wereld. Dat komt uit het land waar jij uh, zit, in, uit Amerika. King of beers wordt het ook wel genoemd. En dan heb ik het natuurlijk over een butje of Budweiser. Drink jij het vaak? Yes. Um, ja, ik drink het wel als Bud Light, want dat is wel weer beter voor je. Oh, nou, dat had ik uh, ook eigenlijk moeten hebben nu. Ik heb echt een, uh, een, een pure, zeg maar. maar ik ja, maar die zijn ook lekker. Ja, ze zijn lekker ben ik het mee eens, maar ze hebben ook iets zoetigs uh, in, in, in de smaak. Vind jij dat niet? Het is niet zo bitter ja, als ja, Nederlands het bier. Het is, mm -hmm. het is iets, iets minder, minder fris. Maar Nederlands bier heeft een heel hoog aanzien in Amerika, toch? Ja, Heineken is hier het, uh, het meest exclusieve biertje dat je kan bestellen bijna. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want dat is eigenlijk ook gewoon normaal bier. Precies, en ook Amstel. En allebei Heineken en Amstel hebben allebei uh, een light variant. En it, ja, het is heel cool als je een Heineken bestelt hier. Dus wow. als jij een verjaardag hebt en je serveert Heineken of, of Amstelbier, dan, dan heb je echt een soort luxe, luxe uitstraling. Precies, dan is het echt een rich man's party uh, bijna, ja. En, en er wordt minder uh, tegenaan gekeken dan tegen Budweiser. Ja, Budweiser is gewoon natuurlijk hun uh, ja, meest gedronken standaard bier. Samen met dingen als Miller of... Ja, iedere stad is zijn eigen specifieke. Maar Budweiser is uh, ons, onze Heineken eigenlijk. Hè, dan. Ja, gewoon het standaard dier. Is, is gember ja. of zo zit erin. Ik kan, ik kan niet de vinger opleggen wat het nou precies is. Maar het is een soort zoetje wat je vooral uh, proeft als je, het, als je het doorgeslikt hebt. Hé, hey, uh, Marit, en... we zitten er bijna doorheen. Ontzettend bedankt. Uh, neem een pilsje voor mij. Uh, wij gaan even heel snel nog naar Frank. Een nachtbrakers uh, alsjeblieft. Yes, Het thema. Ja, het gaat over wiet. De Heel duidelijk, wiet. Goeienacht. En.